8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Officieel 200 doden na aardbeving Turkije. Chinese investeerders gaan saap niet redden... en aanhoudingen na urenlange achtervolging op A27. Het dodental van de zware aardbeving in het Zuidoosten van Turkije... is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan 1000 gewonden en honderden mensen worden nog vermist. Gisteravond was er ook een zware naschok bij Wan, de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Het Turkse geologisch instituut denkt dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Tientallen gevangenen zijn ontsnapt door over de ingestorte muur van hun gevangenis te klimmen. De meesten zijn later vrijwillig teruggekomen. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël. De relatie tussen Turkije en Israël is gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip. dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders per direct opgezegd. Yangman en Pangda zijn volgens Swedish Automobile. hun verplichtingen over de investeringen niet nagekomen. Afgelopen zomer beloofden de bedrijven miljoenen te investeren in het noodleidende Saab. in ruil voor een belang van bijna 54 procent lukte ze niet goedkeuring te krijgen van de Chinese autoriteiten. Swedish Automobile blijft wel in gesprek met de Chinese investeerders. Maar doordat de overeenkomst nu is afgeblazen... lijkt de redding van Saab opnieuw in gevaar te komen. De toestand van de militair die gisteren in Voorschoten... zwaar gewond raakte door een explosief is stabiel. Hij ligt in het LUMC in Leiden. Een collega die ook bij de ontploffing gewond raakte is weer thuis. Gisteren werd in Voorschoten een zelfgemaakte bom ontdekt... die was vastgemaakt aan een flitspaal... Toen de bom door de explosieve opruimingsdienst was verwijderd, ging hij alsnog af. De politie spreekt van een ernstige zaak en heeft een speciaal rechercheteam opgericht. De politie heeft na een urenlange achtervolging tussen Gorkum en Utrecht twee mannen aangehouden. De auto met Frans kenteken ging er vandoor bij een politiecontrole op de A27 bij Nieuwegein. Een uur lang reed de auto, achtervolgd door de politie, heen en weer tussen Gorkum en Utrecht. Onderweg werd een pakketje uit het raam gegooid. De Franse wagen reed een aantal malen op een politieauto in en kon uiteindelijk met behulp van een politiehelikopter bij houten tot stilstand worden gedwongen. Agenten hebben tijdens de achtervolging een aantal schoten gelost. Zaterdagochtend viel bij een politieachtervolging een dode toen een vluchtende automobilist achterop een file inreed. De Amsterdamse politie heeft vijf mensen aangehouden bij rellen na een betoging van Turken. De rellen braken uit nadat enkele honderden Turken een demonstratie tegen de militante Koerdische beweging PKK hadden gehouden op het museumplein. Een groep van 80 betogers liep naar een Koerdisch cultureel centrum in Amsterdam West en raakte daar slaags met de aanwezigen. Ook werden enkele ruiten vernield. Toen de politie de groepen uit elkaar haalde, raakten negen mensen gewond, onder wie vijf agenten. De betoging van de Turken op het museumplein verliep volgens de politie rustig. De betogers zijn boos over de aanslagen in Turkije door Koerdische strijders waarbij afgelopen week 24 Turkse militairen werden gedood. Op de EU-top in Brussel is het gisteren tot een aanvaring gekomen... tussen president Sarkozy en de Britse premier Cameron. De Franse president vindt dat de Britten, die niet tot de eurozone behoren... zich te veel bemoeien met het overleg over de euro. Hij vindt ook dat de extra top op woensdag alleen moet gaan... tussen de 17-euro-landen. Maar Cameron staat erop dat alle Europese leiders meedoen. Sarkozy zou hebben gezegd dat hij er niet goed van wordt... dat Cameron de Eurolanden aldoor bekritiseert en zegt wat ze moeten doen. Gisteravond kwamen de leiders van de Eurolanden bijeen... nadat de andere leiders naar huis waren gegaan. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy zeiden na afloop... dat er pas op de extra top komende woensdag knopen worden doorgehakt. De president van Argentinië is herkozen. De centrumlinkse Cristina Fernandez de Kirchner kreeg 53 procent van de stemmen... en dus is er geen tweede ronde nodig. De 58-jarige president is vooral populair door de economische groei in Argentinië. Ze is de eerste vrouwelijke president in Latijns-Amerika, die is herkozen. In 2007 volgde Fernandez de Kirchner haar man op als president. De cabaretprijs Pulifinario gaat dit jaar naar Hans Sibbel, beter bekend als Lebers. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Volgens de jury vertoont Lebbes een superieure balans... tussen engagement en amusement... en tussen moraliseren en de draaksteken. Lebbes vormde jarenlang een duo met Dolph Jansen... maar maakt sinds 2000 ook soloprogramma's. Het weer opnieuw zonnig vandaag. De maxima komen uit rond de graad of 12... maar door de stevige oosten- tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. Vannacht raakt het bewolkt, morgen is het zwaar bewolkt... en dan trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. In het zuiden valt het mee door de herfstvakantie. Opvallende files zijn op de A10-ringwest richting Den Haag... door een ongeluk. Tussen afrit IJmuiden en Osdorp 4 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... staat 5 kilometer file tussen Vlaardingen-West en Spaanse polder. Dat komt door een ongeluk met de vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A4-hoogvliet richting Vlaardingen... tussen knopend Benelux en knopend Ketelplein 5 kilometer. En verreweg de meeste vertraging is voor het verkeer op de A28... Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Afritmaarn 16 kilometer.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 NOS Radio 1 -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Na de Eurotop van afgelopen weekend zijn we niet veel wijzer geworden. Het helpt ook niet dat de regeringsleiders hun mond houden. Of wil Rutte toch iets zeggen? We hebben afgesproken helemaal niks te zeggen. Uh, dat is voor politici nooit makkelijk, uh, maar ik ga me er wel aan houden. Nee, toch niet. Nou, wel is duidelijk geworden dat er nog heel wat onderhandeld moet worden... voor aanstaande woensdag. Waarover dan vooral gepraat moet worden... vragen we zo aan de hoofdeconoom van ABN AMRO, op. De Tunesiërs kwamen gisteren massaal stemmen... tijdens de eerste vrije verkiezingen sinds decennia. En in Turkije wordt kort gezocht naar overlevenden van de aardbeving. <middels> Inmiddels zijn er ruim 200 doden en meer dan 1000 gewonden. En er zijn ook nog honderden vermisten. Het resultaat van die zware aardbeving in het oosten van Turkije. Correspondent Bram van Meulen is onderweg naar het rampgebied. Bram, het was een zware aardbeving. Voor een groot deel werd hij in Turkije ook gevoeld. Zijn inmiddels alle dorpen en steden in dat gebied bereikt? Nee, en daar is ook de, de grootste onrust over. Uh, ja, we weten nu wel dat er in elk geval 217 mensen uh, deze aardbeving niet hebben overleefd. Maar die slachtoffers, die wonen allemaal in de grote steden in het oosten van Turkije. In Van, in Erkis. Er zijn nog heel veel dorpen in dat rampgebied die nog helemaal niet bereikt zijn. Dorpen waar... De huizen vaak niet eens van steen gebouwd zijn, maar van modder. En daarover bestaat nu ontzettend veel onrust. Hoe is het in die gebieden waar de hulpdiensten nog niet eens uh, aanwezig zijn? En intussen is er ook natuurlijk heel veel schrik en schok... ...over uh, het aantal naschokken dat er nog steeds is. Het is nog steeds niet veilig in het gebied. In Van leven de mensen gewoon op straat. hebben de grote groepen mensen de, de nacht op straat doorgebracht... ...omdat de gebouwen geregeld nog schudden. En een aardschok hebben gehad uh, met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Wel, weliswaar veel zwakker dan die van gisteren. Maar toch een schok waardoor ze alsnog in kunnen storten. Maar dat maakt hulfleningen uh, natuurlijk extra lastig. En het vinden van overlevenden ook, kan ik me voorstellen, Bram. Ja, en natuurlijk is het, uh, is het een gevaarlijke situatie waarin ze nu moeten werken. en Het weer helpt ook niet mee. Het, uh, het, het is snel koud en het worden vannacht was het onder het vriespunt. En tegelijkertijd horen en zien we dat nog heel veel slachtoffers onder dat puin liggen. Soms hartverscherende tafereelen die je hier ook op uh, televisie kunt zien. Een vrouw die onder het puin ligt en met haar mobiele telefoon naar de televisie belt om uh, haar positie weer te geven. Ja, men hoort haar wel, maar men kan haar niet zien. Een jongetje van... 10 jaar oud dat onder vier verdiepingen van beton ligt. Uh, je ziet hem wel, maar ze kunnen er niet bij komen. En het is natuurlijk zaak dat die reddingswerkers heel snel werken. Want dit zijn de gouden uren zoals ze het noemen. De eerste 72 uur, dat zijn de uren waarin mensen nog gered kunnen worden. En die kou kun je nagaan dat daarna de kans op overleving steeds kleiner wordt. Bram, dan was de premier Erdogan wel heel snel in het gebied. Natuurlijk ter ondersteuning van de slachtoffers. Maar het had ook een politiek doel. Het is natuurlijk, uh, die, die hardbeving komt op een uh, politiek uh, interessant moment, uh, zou je kunnen zeggen. De, omdat uh, deze regering juist afgelopen donderdag is begonnen met een gigantisch grote militaire operatie in precies hetzelfde gebied tegen de Koerdische PKK. ...om aanslagen te vergelden die door de PKK zijn gepleegd. Er zijn op het moment zo'n 10.000 Turkse soldaten Noord-Irak binnengetrokken... ...maar ook een groot deel van die troepen zijn bezig die terroristen te achtervolgen... In het, ...in het oostelijke gebied van Turkije. En daar is nu die aardbeving gekomen. Dus heel veel soldaten die bezig waren met die operatie worden nu ook teruggeroepen... ...en worden ingezet om slachtoffers te helpen... Uh, maar ja, je, je ziet ook dat de regering toch met deze aardbeving wil laten zien van... Hey, wij zijn niet alleen maar tegen Koerden. kijk maar, we komen ze ook te hulp schieten. Dus misschien dat de regering toch ook nog politiek munt slaan uit zo'n vreselijke catastrofe. Er nou is ook nog een probleem op een ander front, namelijk met Israël. En deze aardsvijand heeft hulp aangeboden. En wij begrijpen van jou dat Turkije daar al die nee tegen heeft gezegd. Waarom? Ja, dat aanbod kwam van president Peres, die zijn collega Abdullah Gül belde onmiddellijk na de aardbeving om zijn hulp aan te bieden. Turkije heeft daar nee op gezegd, maar zei er meteen bij: we hebben nee tegen iedereen gezegd. Ook aardvijand Armenië heeft hulp aangeboden, Iran, Griekenland. De Turken zeggen: vooralsnog hebben wij hulpdiensten genoeg op de grond om dit zelf aan te kunnen. We hebben ruime ervaring met aardbevingen. Het hoeft even niet. Dus we hoeven het niet per se uit te leggen alsof de aardbevingsdiplomatie is mislukt. Uh, de, de ramp is gewoonweg niet zo groot dat Turkije het niet, niet alleen aan kan. Okay. Bram Vermeulen, onderweg dus naar het rampgebied. U hoort hem later nog op Radio 1. En Mark Robin Visser is in Den Haag vanochtend. Uh, Mark Robin bij uh, Turken in Nederland. Hebben zij nog veel contact met het gebied, Mark Robin? Nou, uh, we zijn uh, daar druk mee bezig geweest. We hebben in het vorige uur ook uh, gesproken met een, uh, een meisje... Hè, in het getroffen gebied, meneer Sini Boulak. Ja, in Edrem. Dat, dat ligt ten zuiden van uh, de, de stad Wan. Ja, we hebben gehoord, zij woont in een flat op de zesde verdieping. Ook zij heeft de nacht met haar familie uh, buiten doorgebracht... omdat de mensen toch bang zijn dat er nog naschokken zijn uh, met schade. Verder luisteren wij hier naar de Turkse radio... en daar is zojuist een oproep gedaan. Ja, er is net een oproep gedaan uh, dat er dringend behoefte is aan, aan bloed... Um, wij zijn erg geconcentreerd op WAN en omgeving, maar ook een stad uh, als Bitlis. Daar zijn ook uh, vijf uh, mensen omgekomen. Uh, In ziekenhuizen liggen er veel uh, slachtoffers en daarvoor hebben zij verse bloed nodig. Dus de oproep is net ook uh, via uh, internetsites en ook via uh, de radionet uh, gedaan. Ja. Wij kijken nu naar de Turkse televisie. We zien daar uh, hulpdiensten, ook met honden uh, in de weer, hè, in, in puinhopen op zoek naar slachtoffers. Zo te zien zijn deze beelden afgelopen nacht. Gemaakt. Het is een uur later in Turkije, dus het zal er inmiddels uh, wel licht zijn. Ik zie dat ze daar nu nog met schijnwerpers en zaklantaarns in de weer zijn. Wij horen dat de hulpverlening heel snel op gang gekomen is. Wat is uw indruk daarvan? Nou, mijn indruk is dat, dat uh, Turkije de, uh, dit, dit keer ongelooflijk snel ook ter plekke was. De Turkse uh, rode halve maan uh, die heeft... Heel veel ervaring de afgelopen tijd ook opgedaan. En vooral tijdens de aardbeving van, uh, van augustus uh, 99. Maar Turkije heeft ook uh, veel ervaring opgedaan in Japan, in Pakistan, in Chili. Uh, dus zij zijn erg wel voorbereid. En ik zie gewoon dat zij al ja, na, na een uur dan waren, uh, waren de mensen al ter plekke. Ja. Goed. Toen zei Sini Boulak, hartelijk dank tot zover. U bent hoofdredacteur van het Turks-Nederlandse blad Tulpia. U gaat daar ongetwijfeld in uw blad ook over schrijven als het weer verschijnt. Daarover praten wij later verder. Tot Een ongekend hoge opkomst bij de eerste vrije verkiezingen in Tunesië... sinds de val van dictator Ben Ali. We bellen straks met de hoofdstad Tunis. Eerst maar eens horen hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Erwin de Hart. Ja, er staat uh, zo'n 200 kilometer file. Dus dat is eigenlijk normaal. Maar omdat het uh, herfstvakantie is in het zuiden... is het alles bij elkaar weer niet normaal. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar... <lacht> het gaat goed. <laughs> het, gaat, uh, het gaat goed uh, druk. Op de A10, ring west, uh, richting Den Haag... staat een file tussen Westpoort en Osdorp van 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht... En uh, u wordt geadviseerd om te rijden als u naar het zuiden wil. Via de Zeeburgertunnel, via A10 Oost is dat. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Er was eerder een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er waren twee rijstroken dicht. Bij Spaanse polder staat 5 vijf kilometer file nog. Maar de weg is nu weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Heel veel vergaderingen en topberaad het afgelopen weekend. Maar de oplossing voor de Europese schuldencrisis is er nog niet. De Duitsland en Frankrijk hadden spannende verwachtingen. Van tevoren ook al flink getemperd. En de hete aardappel is inderdaad doorgeschoven naar woensdag. En tot die tijd moeten we het doen met deelsuccesjes en stukjes van oplossingen. Zoals hogere kapitaalbuffers bij banken, een bankenbelasting... en misschien een begrotingscommissaris. Maar met hoeveel macht, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Gaan we over praten met de hoofdeconoom van ABN AMRO, Han de Jong. Meneer de Jong, goedemorgen. Even voor de duidelijkheid. Uw bank heeft uh, geen uh, staatsleningen meer in Griekenland. Uh, zit nog wel voor anderhalf miljard euro in leningen aan het bedrijfsleven daar. Uh, iets minder dan anderhalf miljard, maar dat klopt uh, in principe. Precies, dan weten we even waar uw bank staat. Had u er meer van verwacht afgelopen weekend? Um, nou nee, want er was eigenlijk al van tevoren aangekondigd uh, dat uh, echte beslissingen pas op woensdag zouden vallen. Maar de het informatie die nu naar buiten komt is, die, uh, dat, dat stelt toch wel wat teleur eigenlijk. Hmm. Wat stelt u met name teleur, meneer Dion? Um, nou, er, er zijn natuurlijk uh, toch nog wel wat uh, vragen die erg open zijn. En uh, waarop uh, ja, de informatie die, uh, die je zo krijgt, uh, laat, geeft helemaal niet aan. Uh, of en, en dat men uh, nader tot elkaar komt. Er zijn eigenlijk twee Belangrijke onderwerpen wat mij betreft. Het eerste is uh, hoe de slagkracht van dat noodfonds nou uh, vergroot gaat worden. Uh -huh. uh, uh, en ten tweede wat, uh, wat er precies met die Griekse schuld gaat gebeuren. Ja, of die uh, en voor hoeveel die wordt afge afgeschreven en of de banken daar aan mee gaan werken. Hè? Ja, nou ja, niet alleen de banken natuurlijk. Uh, uh, de, de particuliere sector in het algemeen. En laten we niet vergeten, dat betekent ook uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen. Hoe, hoe, hoe schadelijk is het dat daar nu geen informatie over is? Of is het misschien juist goed in de aanloop naar woensdag... Ja, dat we misschien maar niet al te veel weten over de oneenigheid die er bestaat? Ja, um, nou, ik, ik hoorde net Adriaan Schout van Klingendaal ook uh, in, uw, in uw programma... en die, zei, uh, die was erg rustig. Die zei van ja, zo gaat het nu eenmaal altijd. Um, nou, ik hoop dat... Uh, we, we, we hopen denk ik allemaal dat er dan woensdag wel uh, knopen worden doorgehakt... Um, ik moet wel zeggen dat uh, wat mij opvalt is de gedecideerdheid waarmee nu wordt gezegd... Uh, op woensdag gaan we het eventjes het varkentje wassen. Dat is toch wel erg opvallend. En uh, laten we daar ons ook maar eventjes op vestigen. Ja, ik hoor u toch iets minder uh, uh, rustig zijn, meneer de Jong. Misschien wel omdat ze nu ook aan het ruzie maken zijn geslagen. Hè? Met, met Berlusconi, die wordt de wacht aangezet. Uh, Cameron en Sarkozy, rollenbollen wat over straat. Het lijkt er niet op dat ze nader tot elkaar komen. Verhoogt dat de onrust? Um, dat denk ik wel, ja, dat dat de onrust uh, verhoogt. Uh, uh, uh, toch denk ik dat de belangrijkste uh, discussiepunten niet de ruzie met, uh, met Cameron en, en met Berlusconi zijn, maar, maar uh, toch veel meer uh, bijvoorbeeld en vooral hoe je de slagkracht van het noodfonds moet vergroten. Daar, daar lijken de Duitsers en de Fransen uh, lijnrecht tegenover elkaar te staan. Um, uh, als ik zo uh, de verschillende commentaren lees, dan, dan krijg je de indruk dat men nu feitelijk twee. Uh, ...plannen aan het uitwerken is. Um, en dat uh, uiteindelijk dan op woensdag daar een keuze uitgemaakt gaat worden. Mm -hmm. Wat zou de beste oplossing zijn wat u betreft? Um, hoe groot moet dat Europese noodfonds worden? Ja dat, uh, ja, dat hoeft op zich niet zo heel veel groter te worden... ...maar, het, maar de slagkracht ervan moet, uh, moet danig uh, vergroot worden. Het moet in, uh, sneller inzetbaar kunnen zijn? Um, nou, de, ik denk dat het misschien uh, op dit moment al wel... Uh, redelijk snel uh, in, inzetbaar is. Uh, maar er zit relatief weinig geld meer in dat uh, noodfonds. En dat is zeker niet voldoende om op de manier zoals het nu gaat... Um, eventueel landen als Italië en Spanje ook uh, assistentie te verlenen. Um, en ofwel, er moet dus extra geld in dat fonds... Uh, of er moet een manier gevonden worden om het geld dat er is... Uh, uh, veel effectiever in te zetten. En uh, een van de plannen die op de tafel ligt is uh, om... Uh, om dat, dat noodfonds als een verzekeraar te laten werken. Uh, dan, uh, dan hoef je dus niet geld rechtstreeks uit het fonds te halen... om aan landen te lenen. Maar dan zeg je tegen de particuliere sector... van nou als je een obligatie van Italië koopt... en er mocht uiteindelijk toch een verlies door wanbetaling opkomen... dan is bijvoorbeeld de eerste 20% van dat verlies... komt ten laste van het noodfonds. En dan hoop je dat de... Dat de particuliere sector uh, uh, die obligaties uh, graag wil kopen, maar uh, zeker weet je dat niet. Nee. En die rol van die particuliere sector, hoe schat u die in? Want uh, als u zegt, uh, banken moeten natuurlijk en financiële instellingen moeten bij gaan dragen... de economie moet aan de andere kant ook wel draaiend blijven in Europa. Uh, absoluut, dat is, het, uh, dat is eigenlijk het, het, het grote dilemma. Daarom begrijp ik ook eigenlijk niet helemaal zo goed waarom de discussie uh, over Griekenland... Zich zo richt op hoeveel schuld er afgeschreven dient te worden. Uh, veel belangrijker in dit stadium is om te proberen die Griekse economie weer op poten te krijgen. Uh, uh, ik begrijp ook wel dat, uh, dat de vermindering van, uh, van rentebetalingen natuurlijk een, uh, daar, daarin een rol kan spelen. Maar in dit stadium is het volstrekt onduidelijk. Uh, hoeveel schuld die Griekse economie wel kan dragen of niet kan dragen. En daarom is, uh, naar mijn idee, het praten over percentages... hoeveel schulden er moet worden afgeschreven, uh, dat, dat is uh, verschrikkelijk prematuur. Je kunt veel beter die discussie wat naar de toekomst verschuiven. Ja. Meneer de jong, het zou zomaar kunnen dat we u na woensdag nog weer even bellen. Nou, dat kan. We wachten met u af. Hartelijk dank voor uw uitleg. Hande Jong, hoofdeconom bij ABN AMRO. Acht minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We laten Europa even voor wat het is. Jarenlang zag de slager op de hoek met ledenogen aan... hoe de supermarkt steeds meer omzet wegkaapte. De consument liet zich gemakkelijk verleiden... door allerlei knallers en andere dun prijzen voor... Carbonades, gehakt, een kip. Maar er lijkt een ommekeer aan te komen. Verslaggever Jeroen Schutijzer op bezoek... bij een splinternieuwe ambachtelijke slagerij in Doetinchem. Er zit verschil in. Is de slager beter dan de supermarkt? Ja, feitelijk wel. Hij is gewoon nog een echte slager. Hij verkoopt een echt eerlijk stuk vlees. Er verdwijnen steeds meer slagers, hè? Ja, we willen er niks voor betalen, hè? Als een dubbeltje goedkoper is, gaan we naar de supermarkt. Ja. Het nu nog steeds vlees nummer 1 voor de Nederlander. Gehakt. Ja, er wordt inderdaad heel veel gehakt, gegeten. Je kan er alle kansen mee op. U heeft deze zaak net geopend, hè? Ja. Tegenover in Albert Heijn, dat is ook durf. We zijn, we zijn gewoon vriendelijke buren van elkaar. Maar, Stefan Bles, het is wel gewoon keiharde concurrentie. Ja, als je naar de keiharde cijfers kijkt wel. De slager heeft natuurlijk jarenlang omzet moeten inleveren. En dit jaar gaat het weer een beetje beter. Ziet u nieuwe klanten? Inderdaad, steeds nieuwe klanten. Ja. Het is wel wat duurder, hè? Wat is duur, hè? De kwaliteit heeft een prijs. Dus... Zouden mensen de kiloknallers een beetje zat zijn? Als er uh, voor weinig kosten geproduceerd moet worden, dan zal het nooit ten goede komen van de dieren. Joop Holla, marktonderzoeker van de GFK. Wat is er aan de hand met de slagers? Dat het voor het eerst sinds tijden dat de slager weer uh, extra klanten weet te trekken. En dat zien we niet bij de andere specialzaken, zoals bakker en de groenteboer. Wat zijn de redenen daarvoor? Enerzijds stunten de supermarkten minder met vlees de afgelopen periodes. Dat komt met name door de effecten van wakker dier, die ze daarop aanspreekt. De enorme druk op de supermarkten? Ja, om niet met extreem lage prijzen aanbiedingen voor gehakt of zo voor, voor 2 euro, ja, dat kan niet meer in deze tijd. Dat wordt niet meer getolereerd? Nee, en daar haalt men te degen rekening mee. Ze adverteren dus uh, minder agressief? Dat heeft een effect, dus dat de, de consument toch weer wat vaker naar de slager gaat. Zo'n 5% meer klanten als uh, vorig jaar. En daar praten we toch over zo'n 70.000 huishoudens. Daarnaast heeft de slager denk ik ook geprofiteerd uh, van het wat betere weer... De afgelopen periodes, de zomer was slecht. Maar daarna zien we dat het eh, zeg maar september, oktober was verhoudingsgewijs was goed weer. En ja, er zijn een aantal mensen die hebben daarvan geprofiteerd... en zijn toch nog aan het barbecue geslagen. En ja, daar is de slager gewoon goed in in zijn assortiment... wat hij biedt qua assortiment voor de barbecue... maar ook de toebehoren wat hij vaak eh, levert. We hebben bijvoorbeeld een keer eh, voor de keurendienst van Waren het programma... ook eh, varkensgeslacht... En toen bleek dat het de helft goedkoper is als de supermarkt. Maar dan moet ik wel een half varkje kopen. Ja, inderdaad. Maar uh, dan weet je wel dat het echt uh, topkwaliteit is. Zeg dat je drie maanden over doet met een uh, klein gezin. Nou, dan uh, heeft het vlees echt uh, weinig te leiden. Mevrouw, heeft u zo'n half vark in huis? Soms. En ook nog een boot van een koe natuurlijk. Hè? Mijn man is vroeger slager geweest... Ja, ik zou dus niet weten hè, wat ik met een halve koe in mijn uh, ja, vriezer maar, moet. Daarom dat hij slager geweest is. Dus hij weet het precies allemaal uit te snijden en alles. De concurrentie Daar, aan ja. de overkant. Ja, ja. Albert Heijn, C1000, Lidl. Ja. Hoe kan de slager dat nou winnen? Kwaliteit te leveren. wil in de meeste supermarkten het vlees niet hebben. En wat zei u nou net? Mijn tweede zoon, die zei vorige week tegen me... Hij zei, pa, ik neem je zaak over... Is dat het mooiste wat je als vader kunt horen? Natuurlijk, uh, uh, hij moet het echt wel zelf willen. Hij moet, het is zijn eigen leven. En... Dus voor het bestaan van deze zaak voorlopig verzekerd? Ja, als we het waar blijven maken om een lekker product te maken, uh, wat mensen de moeite waard vinden. Kunt u zelfs de supermarkt overleven? Dat uh, gaan we zeker. Dat gaan we zeker doen geloof ik. Misschien toch toekomst voor de slagen. Al daalt dat aantal wel dramatisch hoor. Aan het begin van deze eeuw telde ons land nog bijna 4000 slagerijen. En nu zijn dat er volgens het hoofdbedrijfschap detailhandel nog maar zo'n 2200. Bijna een halvering dus. Bij de eerste vrije verkiezingen in Tunesië gisteren was er een enorm grote opkomst. En zo'n 90% van de geregistreerde stemgerechtigden koos de Inst constitutionele raad. En die raad moet dan de nieuwe Tunesische grondwet gaan schrijven. Verslaggever Janni Schipper van de Wereldomroep. Volgde dat gisteren die stembusgang 90% Jannie, van de geregistreerde kiezers, hadden ze daar ook mee gerekend? Ja, ongelooflijk, hè? Nou, ze hadden het erop gehoopt natuurlijk. Maar niet op gerekend, want. Er waren een aantal mensen ook niet geregistreerd. En zelfs die mensen, die deden gisteren nog hun uiterste best om toch erbij te horen. Die zeiden van ja, ik heb toch spijt dat ik me niet geregistreerd heb. En ook mensen die ik afgelopen week heb gesproken, er waren ook een hoop boze mensen bij. Die zeiden nou, ga niet stemmen en het is allemaal niks. Die, ja, die zijn toch meegetrokken in de sfeer eigenlijk van hé, hey, het mag. Ja, want dat is, dat is interessant wat je zegt, Jani. de sfeer, uh, dat is een beetje een voetbalvraag, maar we stellen hem toch, want het is natuurlijk voor het eerst dat er vrije verkiezingen zijn in Tunesië. Hoe, hoe was het op straat, wat, wat merkte je daarvan? Nou, het is echt een feeststemming eigenlijk, in de stembureaus. Natuurlijk zijn er ook altijd mensen die niet meedoen, maar... Uh, ja, heel ontroerende uh, tafellelen eigenlijk. Heel oude mannetjes die dan met stok en ondersteuning en zo en toch hun stem moeten en zullen uitstemmen. En jonge meiden die uh, in tranen zijn, zeg maar, van de eerste keer. En natuurlijk zijn er wel kanttekeningen bij te plaatsen. Want uh, ja, heel veel mensen hebben helemaal geen beeld. Ze zijn tegen partijen waar ze op kunnen stemmen. Ze hebben nog nooit. Echt gestemd. Dus iets van politiek bewustzijn is er ook maar bij een beperkte groep. Maar de hele sfeer was wel van hora. Hoe is het met de exit polls in Tunesië? Valt er al iets over de uitslag te zeggen? Nou, officieel niet. Er is hier een onafhankelijke instantie voor de verkiezingen En die is heel voorzichtig om ook maar iets naar buiten te brengen. Uh, zelfs van het buitenland, wat eigenlijk bekend zou moeten zijn. Dus we willen liever alles tegelijk en alles... Precies, maar natuurlijk zijn er speculaties van partijen ook. Met name van Nahda, die zelf uh, heel goed in de peilingen staat... en zelfs zegt dat ze in het buitenland meer dan 50% hebben gehaald. Mm. Uh, die uh, nou ja, dichten zichzelf natuurlijk een grote rol toe. En uh, die zeggen ook dat het verrassend... Uh, een partij is van een, ja, wel van een activist, iemand die ook um, uh, hoogleraar is geweest. en uh, Van de CPR heet die partij, meneer Merzugi. En dat is wel een op zich bekende figuur. Uh, alleen zijn partij heeft helemaal niet veel geld of veel bekendheid. Maar het zou best kunnen dat die of een derde oppositiepartij, de PDP, uh, op de tweede plaats... Uh, gaan eindigen. En ja, er zijn dus meer dan 100 partijen... maar eigenlijk zijn er een stuk of acht waar het echt om gaat. Jannie Schipper van de Wereldomroep volgde de verkiezingen gisteren in Tunesië. Daar was ook bij Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige. Hem spreken we na negen uur. Koffie? Ik moet toch wachten op het laden van... Hey.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 Het NOS-journaal. Ruim 200 doden na aardbeving Turkije. En navigatiebedrijf TomTom Tom gaat reorganiseren. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door. 9. Meer dan 200 doden, ruim duizend gewonden en honderden vermisten. Na een zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije. Reddingswerkers zoeken met mannenmacht naar overlevenden. Zegt correspondent Bram Vermeulen.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 Navigatiebedrijf TomTom Tom gaat reorganiseren. Het is nog onduidelijk hoeveel banen er worden geschrapt... maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Volgens TomTom Tom is de reorganisatie nodig omdat de markt is veranderd. Steeds vaker bouwen autofabrikanten de navigatiesystemen al zelf in. Het navigatiebedrijf blijft investeren in de wereldwijde kaartendatabase... de ontwikkeling van navigatietechnologie en verkeersinformatiediensten. De militair die gisteren in Voorschoten zwaar gewond raakte door een explosief aan een flitspaal... ligt nog steeds in het ziekenhuis in Leiden, de politie. Zijn toestand is op dit moment uh, stabiel, maar het is natuurlijk wel een behoorlijke uh, ja, verwonding geweest. En um, van de andere militair en mijn collega van de technische recherche heb ik begrepen dat zij inmiddels uit het ziekenhuis zijn. Gisteren werd in Voorschoten een zelfgemaakte bom ontdekt. Die was vastgemaakt aan een flitspaal. Toen de bom was verwijderd ging hij alsnog af. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een aanslag gepleegd op een bar. Een man gooide vannacht een handgranaat naar binnen. Maar geen doden, wel raakten twaalf mensen gewond. Alle slachtoffers komen uit Kenia. De regering houdt de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab voor de aanslag verantwoordelijk. Keniaanse militairen zijn eerder deze maand Somalië binnengevallen na een reeks ontvoeringen door Al-Shabaab. En weer een achtervolging op een snelweg. Zaterdag viel op de A2 een dode bij een achtervolging. Nu is het gelukkig zonder ongelukken afgelopen. Nadat bij een politiecontrole een auto met een Frans kenteken en met hoge snelheid vandoor was gegaan over de A27. De politie zette de achtervolging in. De verdachten zijn ook uh, gaan spookrijden. Nou, op dat moment heeft de politie besloten uh, afstand te nemen en de blauwe en de lampen uit te doen en de sirenes uit te doen. Inmiddels was ook hulp ingeroepen van een helikopter. Die is boven de auto gaan hangen en is met een grote schijnwerper op de auto gaan schijnen. Zodat de collega's op de grond de auto konden volgen met gepaste afstand. En ter hoogte van um, Nieuwe Gein is er gecontroleerd de auto tot stoppen gebracht. De achtervolging tussen Gorkum en Utrecht duurde een uur. En de cabaretprijs Polifinario gaat dit jaar naar Hans Sibbel, beter bekend als Lebbes. Hij krijgt de jaarlijkse prijs voor zijn voorstelling Branding. Volgens de jury vertoont Lebbes een superieure balans tussen engagement en amusement. en tussen moraliseren en de draak steken. Een stukje uit branding. Er wordt een beetje meer agent op straat. Dat is een idee van Frit Teven. Frit nooit op iemands uiterlijk afgaan. Moet nooit doen. Hoewel ze dat misschien bij de PVV wel vaker wel hadden moeten doen. Maar... Met die even denk ik altijd aan een, aan een negenzoen zonder chocola aan de buitenkant. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment overal in het land helder en droog en het is nu zo'n 5 graden. Vanochtend blijft het overal onbewolkt en vanmiddag is het ook ronduit zonnig. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot plaatselijk 14 in het zuiden. Maar de wind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Er staat namelijk een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot zuidoosten. En in het noordwestelijk kustgebied komt vandaag een krachtige wind te staan, zo'n windkracht 6. Vanavond dan blijft het nog lang helder, maar vannacht raakt het geleidelijk aan bewolkt. Morgen dinsdag begint de dag dan ook bewolkt en het gaat vanuit het zuidwesten regenen. Het noordoosten houdt het na verwachting nog de hele dag droog. Het wordt morgen zo'n 12 graden. De dagen daarna neemt de kans op neerslag weer af. Het wordt dus een stuk droger en tot en met het weekend houden we het droog... en met middagtemperaturen rond een graad of 14. ANWW, verkeersinformatie. De langste files staan bij Utrecht, vooral op de A27 en de A28. Bij Amsterdam zijn problemen door een ongeluk op de A10. In het zuiden valt het mee door de herfstvakantie. Opvallende files verder op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en door op 12 kilometer lang. Dan de file is op de A10-Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... tussen Zeeburg en Osdorp, 12 kilometer. En dat is een kijkersfile, want de andere kant op is een ongeluk gebeurd. A10-Ring Zuid richting Den Haag tussen Kadoelen en Osdorp. 10 kilometer op dit moment, er zijn twee rijstroken dicht. Voor uh, de richting het zuiden kunt u beter omrijden... via de Zeeburgentunnel, de A10-Oost. Op de A27 dus een lange file, Gorkom richting Utrecht... tussen Noordloos en Houten, 17 kilometer...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De demonstratie van Turken tegen de PKK is gisteren uit de hand gelopen. Nadat honderden Turken op het Museumplein in Amsterdam gedemonstreerd hadden... trok een grote groep naar een Koerdisch cultureel centrum op de Sloterkade. En daar kwam het tot een confrontatie waarbij de gewonden vielen en het pand werd beschadigd. gaan we over praten met Ebe van der Land van de politie Amsterdam. Meneer van der Land, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar, wat is daar misgegaan bij dat Koerdisch centrum? Nou, in eerste instantie gaan we even terug naar die demonstratie... die overigens goed is verlopen. En na die demonstratie uh, dook daar plotseling een groep jongeren op... uit het niet eigenlijk, die zich mengden in die demo... en die uh, uh, waren eigenlijk uh, wat anders van zin dan uh, op het Museumplein was gebeurd. Die groep die is, uh, en dat ging om een man of tachtig... die is via de overtoom richting Sloterkade gegaan... Uh, waar het Koerdisch centrum zit op die uh, overtoom heeft de politie geprobeerd deze groep te stoppen. Uh, ja, dat is niet gelukt, omdat dat toch wel een flinke groep was. Ja, wat waren dat voor jongeren, weet u dat? Ja, dat zijn, dat zijn uh, jongeren geweest, uh, die, ja, Turkse jongeren, uh, voor zover wij nu kunnen zien... die uh, uh, kennelijk uit waren om uh, uh, ja, hun verhaal te halen bij het Koerdisch centrum. Dat is hun uiteindelijk ook gelukt. Uh, zij wisten door die politiebarrière te, te dringen door die linie en bij dat uh, centrum te komen. Daar gingen al snel de ruiten naar uit. Uh, ontstond er een vechtpartij tussen beide partijen... waar de politie uh, tussen is gaan staan om de partijen te scheiden. Ja, er zijn nogal wat klappen uitgedeeld. En daar zijn ook wat mensen gewond bij geraakt. Oké. Okay. Uh, wij hebben eerder gesproken uh, met Agit Kilik van het Koerdisch Centrum... over het feit dat de demonstranten naar hen toe konden komen. Laten we even luisteren wat uh, meneer Kilik te zeggen heeft. Het was zwaar onder bemand. het is echt onvoorstelbaar dat de politie met zo weinig mensen bij een Koerdische vereniging waar een demonstratie plaatsvindt eh, aanwezig was. Want de politie die aanwezig was, eh, die, kon, die had de macht niet om in te grijpen, eh, waardoor ze dus eigenlijk eh, niets anders konden doen dan toekijken hoe de eh, demonstranten tekeer gingen tegen, eh, tegen mensen die daar aanwezig waren, tegen Koerden. Meneer Van der Land, heeft de politie Amsterdam deze demonstratie eh, onderschat? Eh, onderschat wat de gevolgen zouden kunnen zijn? Nee, de demonstratie is absoluut niet onderschat. Want dat onderzoeken wij altijd. Uh, de demonstratie was aangemeld. Wij doen daar onderzoek naar. En daaruit bleek geen dreiging. Wat maar de, de, de betogers zijn natuurlijk wel die zijn boos hè, over die aanslagen in Turkije door Koerdische strijders. En als er dan zo dicht bij het museumplein en Koerdisch centrum zit, had u dat dan niet moeten bedenken van tevoren? Ik ga mijn verhaal even afmaken. Uh, wat gebeurt is dat de demonstratie uh, ordelijk verloopt, zoals wij ook hadden verwacht. Uh, vervolgens komt daar een groep jongeren uit het niets. Die we hadden dus niets met deze demonstratie te maken. En die trekken dan vanaf het museumplein over de overtoom. Uh, richting uh, dat Koerdisch centrum. Uh -huh. uh, en het is, uh, ja, wij hebben daar geen peloton-ME op ingezet, omdat die dreiging daar ook niet was. Nee, maar dan, dan uh, herhaal dan, ik toch nog even mijn vraag, meneer Van der Land. En wat dan gebeurt, is dat deze groep uh, over de overtoom naar het Koerdisch centrum gaat. Uh, en dan uh, wordt er uh, inderdaad uit alle hoeken komen dan politiemensen, en het zijn op dat moment een twintigtal geweest. Ja, dan sta je wel tegen een groep van tachtig mensen. Uh, en ik kan u verzekeren dat onze mensen er alles aan hebben gedaan om die groep te stoppen. Okay. Uh, helaas is dat niet gelukt. Uh, ja, dat is jammer. Uh, ja, dat is het verhaal. Ja, nou, ik, ik had toch even mee vragen. Omdat um, het feit dat daar een Koedisch centrum zit... heeft de politie daar rekening mee gehouden? Heeft u er rekening mee gehouden dat die groep zich zou kunnen gaan verplaatsen? Nou kijk, er zijn uh, Koerdische centra en Koerdische instellingen uh, her en der in de stad. Uh, en nogmaals, wij hebben uh, op aanmelding van die demo hebben wij gekeken naar de dreiging en dat hebben we geanalyseerd. En daar kwam geen dreiging uit voort. En ik heb het al eerder gezegd, deze groep jongeren kwam uit het niets en die mengde zich daarin. Uh, het comité, of het, het organiserend comité van de demonstratie, heeft deze groep ook uh, weggejaagd daar. Ga, ga weg, jullie hebben hier niets te zoeken. En uiteindelijk heeft die groep zich, uh, zich afgesplitst en in de richting van het Koerdisch centrum uh, begeven. Ja, daar hebben wij op ingegrepen. Uh, maar je staat dan met een twintigtal dienders wel tegen een overmacht van een man of tachtig. Ja. Uh, en ik kan u uh, echt verzekeren dat uh, deze dienders er alles aan hebben gedaan. Uh, zijn er ook gewond bij geraakt uh, om deze groep uh, te stoppen. En hoe gaat het met die dienders nu? Nou, dat uh, varieert wat van kneuzingen en schaafwonden en dat soort werk. Uh, maar u... Uh, moet zich voorstellen dat ook dat wel impact heeft uh, op de dienst. Dus, ja. uh, want ik bedoel, uh, dat is niet het politiewerk waarvoor je bent aangenomen en waar, waar je het voor doet. Dat ja, kan ik me voorstellen. Even van de land van de politie Amsterdam. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Hier hebben ze vast bij het Turk-Nederlandse blad Turpia ook wel iets over te zeggen. En daar is vanochtend Marco B. Visser. Ja, op bezoek bij uh, Tunzay Sini Bulak, de hoofdredacteur van dat uh, Turks-Nederlandse blad. Blad, u heeft net meegeluisterd, wanneer Sini-Boelak, naar uh, de politiewoordvoerder uh, en u zat daar een beetje bij te grijnzen. Ja, de, de politiewoordvoerder zegt dat zij dit niet zagen aankomen. Het, het kan me wel, wel een beetje voorstellen. Maar uh, als ik kijk naar de berichten die ons uh, als Blad heeft bereikt, als ik kijk naar de, uh, de agressieve toon in uh, de oproepen in, in Facebook dan zeg ik van ja, de politie had hier beter rekening moeten houden. Natuurlijk, zij hoefden niet, niet bij elke Turk-Koerdische instelling te gaan staan. Maar het Turk-Koerdische centrum aan Sloterkade... is degelijk bekend als een soort uh, PKK-bolwerk daar. Het is bekend dat daar heel veel aanhangers van de PKK daar komen. Dus in feite, de politie had wel iets kunnen doen. Kijk, wij krijgen nu heel veel, heel veel reacties. We krijgen heel veel uh, berichten... De laatste tijd, zeg maar, sinds de aanslag op de militairen van afgelopen woensdag... dan lezen wij nu zeg maar, over de berichten heen. Want dat de, die hebben zulke harde taal, harde toon... en het, het, het, het neigt, het neigt uh, tot, tot extreem, dat wij het wel lezen... maar dat wij niet meer in detail gaan. Want het is allemaal schelden, het is allemaal verdachtmakingen... het is allemaal uh, de, uh, vernederend. Dus de politie had misschien... Uh, rekening kunnen houden met, met al, de, al de berichten. En de jongeren communiceren nu via, via, de, via internet, via Facebook. Juist. En u volgt dat allemaal? Je zou kunnen zeggen dat het conflict dus een beetje aan het escaleren is. Alleen denk ik aan de andere kant dat heel veel Nederlanders... en ook heel veel Amsterdammers, mensen die in die omgeving daar wonen... niet begrijpen waar dit allemaal over gaat. Nee, kijk, het is de hele tijd ook rustig geweest hè, in Nederland. Er zijn, er zijn weinig, weinig uh, confrontaties ook geweest. Uh, maar ik vrees dat dit een nagevolg uh, na, uh, uh, gaat krijgen... een nastart gaat krijgen, een nieuw start gaat krijgen. Wat, wat gaat u daarmee doen, bijvoorbeeld met uw blad? Hè? U, u, u maakt een Turks-Nederlands blad. U vertelde mij eerder, u probeert niet partij te kiezen... Ja, kijk, wat... Kan dat? Kan je neutraal blijven in dit uh, verhaal? Nou, wij, wij proberen dat te doen. Kijk, Turkse uh, samenleving is erg verzuild. Mm -hmm. Wij uh, proberen boven de zuilen op een neutrale manier... voor elke zuil proberen wij ook inter interessant te zijn. Mm -hmm. Wij hoeven niet een partij te kiezen voor Koerden of voor Turken. Mm -hmm. dat, dat doen wij ook niet. Even voor de duidelijkheid, u bent zelf... Nog Turk, nog Koert. Nou, ik ben, ik ben, ik ben Azer, dus ik, neem, ik zit eigenlijk een beetje middenin. Ja. Uh, maar los daarvan, ik, ik, ik ben journalist... dus ik moet objectief naar, naar de zaak uh, ja. kijken. Uh, wat, wij, wat, wij, wat wij proberen met dit soort onderwerpen te doen... wij behandelen dat zo min mogelijk in het blad. Waarom? Omdat het actualiteitswaarde ook heel snel verlopen is. Maar ook omdat, je, omdat voor de Turkse lezer dit niet interessant is. De Turken ja. kennen de verhoudingen. Ja. Dus als ik, als ik dit aan Turken dit vertel... dat betekent gewoon dat ik het, het nieuws herkauw. Ja. Maar heel veel Nederlanders kennen die verhouding misschien niet zo goed. En die kijken op zondagmiddag uit hun raam in Amsterdam... en die zien dit allemaal gebeuren. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat de, de Amsterdammers daar, daar niets van begrijpen. Ja. Uh, kijk, de politiewoordvoerder zegt dat, uh, dat de jongeren uit het niets zijn opgedoemd. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Mm. Want het is een georganiseerde demonstratie. Dat, dat is ook duidelijk. Alleen die jongeren die daar uit het niets op opduiken, die, die zijn ook bij, bij eerdere demonstraties ook allemaal om ja. uh, uh, um de hoek komen kijken. En ff, wat, wat, kijk, je zult je wel herinneren dat dat afgelopen, afgelopen uh, zeg maar, in het begin van, van dit jaar, ja, ja. Uh, dat, dat mensen ook hebben aange, dat ook, uh, gemeld dat er conflicten kunnen zijn, omdat er jongeren ook uh, in problemen zijn. Ja. Uh, Denkt u dat dit vaker gaat gebeuren? Kunnen we dit vaker verwachten? Ik, krijg, ik, ik, heb, ik heb de indruk, als ik kijk naar de slogans... als ik kijk naar wat ze allemaal uh, te melden hebben... en dat ze ook aangekondigd hebben... Ja. dat er dus niet... Uh, dat ook binnenkort weer een demonstratie moet gehouden worden... dan denk ik dat het ja. zeker een gevolg krijgt. Toen zei Sini Bulak van het blad Tulpia. Uh, wij spreken later verder. Dank u wel. En zo dadelijk praten we met uh, verslaggever Lex Runderkamp. Die is in Libië. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart vertel. Er zijn uitgelopen werkzaamheden aan het spoor tussen uh, Amersfoort en Utrecht. En dat zou ook een oorzaak kunnen zijn voor de extra drukte op de weg richting Utrecht op dit moment. Kijk maar naar de A27. Goor richting Utrecht. 9 kilometer tussen uh, Lexmond en Houten. En op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Afrit Maan 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er waren twee politieachtervolgingen op snelwegen in een paar dagen tijd. Vanochtend vroeg op de A27 waarbij politie, de politie een helikopter inzette... en zaterdagochtend op de A2 waarbij een dode viel. En over dat geval gaan we het eerst hebben. Twee benzinedieven werden achtervolgd op de snelweg tussen Utrecht en Vinkerveen. Politie creëerde op die A2 een file om deze manier de verdachte niet te laten ontsnappen. En de vluchtauto reed in volle vaart op die file in. Daarbij kwam een inzittende van een stilstaande auto om het leven. Nou, we praten met lector Veiligheid aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle, Jaap Timmer. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een instrument dat de politie vaker gebruikt, een file creëren? Ja, het komt wel vaker voor. Het is niet uh, aan de orde van de dag, maar uh, het gebeurt vaker, ja. En is dat dan een goede manier om iemand zo te stoppen? Voor zover ik weet, ik heb er wel eens wat over gelezen, zowel dus in de media, maar ook in rapportages en dergelijke, werkt het in het algemeen uh, goed en gebeurde er nou het ongeluk mee. Dus dit is wel een, een vrij uitzonderlijk geval. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk moeilijk te controleren hoe een verdachte zich gedraagt. Is het um, in dat opzicht wel een veilige methode, meneer Timmer? Um, ja, dat, maar dat geldt natuurlijk voor alle methodes die je eventueel gebruikt. Ja, alleen gebruik je, je daar dan niet, gebruik je daar dan niet derde voor, publiek, dat, nee, nee, dat een file veroorzaakt? Nee, dat klopt. Maar goed, zolang ze rijden, vormen ze natuurlijk ook een potentieel gevaar voor alle weggebruikers. Al dan niet uh, ingeschakeld uh, door de politie. Um, maar goed, ja, dit is natuurlijk wel een extreem geval. Uh, deze lui hebben of die file helemaal niet gezien, of hebben misschien uh, cocaïne of drank of allebei uh, uh, gebruikt om zichzelf uh, moed in te drinken en te snuiven. Uh, en, en ja, zijn waarschijnlijk enorm opgefokt uh, geweest. En, uh, ja, dat gebeurt bij achtervolgingen wel vaker. Um, en, uh, ja, het is dus wel heel goed om dit geval heel goed te onderzoeken, juist ook op dat soort elementen. Uh, en ook eens te kijken van hoe vaak gebruiken we dit en uh, in wat voor een, uh, omstandigheden en wat voor consequentie heeft dat tot, tot nog toe gehad. Maar het is ook goed te om te kijken um, naar alternatieven die er wellicht in een eerdere instantie uh, zouden zijn geweest. Waar de politie op dit moment niet over beschikt. Of omdat men de vaardigheden niet heeft of omdat men de middelen niet heeft. En of uh, omdat men de bevoegdheden niet heeft. Hmm. Nou ja, de middelen niet heeft. Je kunt natuurlijk een paar politieauto's op de weg zetten. En dan heb je een blokkade. Uh, ja, maar die, dat gebeurt wel vaker. Maar die worden heel vaak gerand. Ja. Omdat uh, uh, verdachten toch vaak denken... nou, daar kom ik wel langs. Of ze gaan wel aan de kant. Of daar kom ik wel omheen. Ja. Nou, dat hebben ze uh, in dit, dit geval ook gedaan. Althans met meerijdende politieauto's. Dus de politie ja. wist dat deze uh, verdachten agressief waren. En uh, ja, tot, ja. tot geweld bereid waren. Mag ja. je dan, zoals Lara net al zei, derden inschakelen? Burgers? Uh, nou ja, er staat nergens dat het niet mag. Uh, het is wel heel goed om het af te wegen. En ja, dat is natuurlijk naar naleiding van dit geval ook heel goed om te kijken... Van wat voor afwegingen zijn er gemaakt. Is, is er een risico-inschatting uh, geweest? Maar nogmaals, het middel wordt vaker ingezet. Juist ook bij dit soort uh, verdachten. En tot nog toe heeft dat bij mijn weten althans niet tot uh, ernstige ongevallen uh, geleid. Nee, maar er lijkt toch... Ik, ik weet niet of we van een trend kunnen spreken... maar als we zien ook uh, hoe de achtervolging vannacht is geweest op de A27... daar is meerdere ja. keren heen en weer gereden... over de A27 van Gorkum naar Utrecht en weer terug. Daar, zijn ook, daar is ook weer ingereden op uh, politiewagens. Er is uiteindelijk een politiehelikopter ingezet. Um, moet de politie in dat opzicht niet langzaamaan... Geen rekening houden met agressievere verdachten? Uh, daar moeten ze zeker rekening mee houden. Het is op zich niet nieuw. Uh, maar ja, een paar van dat soort incidenten vestigt natuurlijk opnieuw wel de aandacht op de, uh, de risico's die daarbij zijn uh, aan verbonden. En uh, dat is ook van belang dat de politie zich heel goed oriënteert op uh, wat voor mogelijkheden hebben we allemaal, of uh, zijn er wel, maar hebben we nu niet. Uh, om dit soort zaken beter onder controle te krijgen. Kijk, een alternatief is natuurlijk altijd afblazen, hè, vanwege de hoge risico's en ja, het ging om een paar tientjes benzine. Um, maar dan uh, staan de media natuurlijk weer bol van uh, opmerkingen van uh, wat dan watjes en uh, ze doen er niks aan. Uh, dus dat is niet altijd een alternatief. Overigens is het wel de praktijk dat je mensen heel vaak bij achtervolgingen of iets wat mogelijk tot een achtervolging gaat leiden, wel degelijk die afweging maken, soms ook in overleg met de meldkamer van, ja, wat is het waard uh, en en uh, uh, is dit uh, aanvaardbaar wat betreft de risico's? Ja, want je hoeft natuurlijk niet af te breken. Je kunt ook een, een paar dagen later het onderzoek uh, in volle gang brengen en dan de verdachte opsporen. Uh, heeft u ja, de indruk.? Dat is dus niet zo makkelijk, want ze rijden vaak met uh, uh, gejatte kentekens die ze hmm. dus op hun auto uh, hangen. Um, en uh, ja, dan heb je alleen maar. Uh, Zwart-wit beelden van uh, van beveiligingscamera's van benzinestations. Ja. ja, dat is leert juist de praktijk dat dat niet vaak tot aanhouding leidt. Uh, ja, dus... Want dan zijn ze gevlogen en dan vind je ze nooit meer terug. Ja, precies. Dus heterdaad moet wel uh, moet wel af en toe. Ja, moet zeker. En uh, je moet ook niet zo, het moet, het moet niet zo raar worden dat de politie denkt ja uh, risico's, uh, we blazen al dat soort zaken maar af, want ja dan uh, is maatschappelijk natuurlijk ook uh, de discussie van kom je dan met alles weg in dit land. Ja. Lektor Veiligheid en de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Jaap Timmer, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is zeven minuten voor negen. Wij zouden nog even naar Libië gaan. Dat gaan we, gaan we nu doen, naar Lex Runderkamp. Uh, de leiding van de Nationale Overgangsraad in Libië... kondigde tegenover een jubelende menigte... de officiële bevrijding van het land af. Uh, maar nu de opstand tegen Gaddafi is geslaagd... breekt ook een, natuurlijk een hele nieuwe periode aan... met vooral veel onduidelijkheden en vraagtekens. We hebben contact met uh, Lex Runderkamp in Benghazi... in het oosten van Libië. Lex, uh, jij was bij die toespraak he, van de leider van de overgangsraad. Jalil, uh, daarvan wordt gezegd dat hij wel erg is van toon was. Heb jij die geluiden ook gehoord? Ja, ik stond erbij en ik had... Uh, ik spreek geen Arabisch, uh, uh, maar ik had wel een tolk bij me... die vertelde wat er gebeurde. Uh, en ik, ik keek ook ineens op van... Hè, er wordt gezegd dat de sharia, hè, de, de, de, de, de, de islamitische... Uh, dat dat uh, de... de, de inspiratiebron wordt voor de nieuwe wetgeving van dit land. Ik ken Libië namelijk helemaal niet als een radicaal islamitisch land. Het is gewoon een, met een ja, gelovige, eh, een matig gelovig eh, gemiddelde bevolking. Maar werd mij meteen uitgelegd, want ze zagen dat ik raar stond te kijken... van ja, luister, hij, hij geeft een gebaar aan de bevolking op dit moment. Door, hij gaf twee concrete voorbeelden. Hij zei ten eerste, moet er polygamie mogelijk worden? Dus het moet mogelijk zijn voor, me, voor, voor, voor mannen om meerdere vrouwen te trouwen. Nou, dan schieten wij natuurlijk allemaal meteen van... hé, wat is dit nou weer een stap terug in de geschiedenis? Maar hij legt uit, ja, er zijn op dit moment... omdat er zoveel mensen overleden zijn... heel veel uh, jonge vrouwen uh, weduwe geworden. Dus hij probeert een praktische... ...toekomst te geschetsen voor mensen van... Uh, ...dat gaan we oplossen. We gaan mannen toestaan om meerdere vrouwen te trouwen. Kijk, dat natuurlijk nog een beetje afgebochtig van... ...ja, is dat nou de uitleg voor de, de sharia als grond uh, de inspiratiebron? Zij ja, er wordt ook gezegd... Gaddafi had rente op leningen ingevoerd... ...zoals bijvoorbeeld ook in het Westen. Dat uh, is eigenlijk in strijd uh, met, met, met de opvattingen binnen de islam... ...dat dat helemaal niet mag. Dus uh, hij heeft gezegd... Om de sympathie, het vertrouwen van het gelovige deel van het land te krijgen. Uh, we gaan die rente uh, weer afschaffen. Zoals we in, altijd, als nooit uh, voordat uh, Gaddafi kwam, hadden we helemaal uh, geen rente. En hij zei weer: dat is een soort gebaar om het mensen te vertrouwen te geven dat we niet uh, wegrennen van het geloof. Er wordt hier natuurlijk ook gediscussieerd over de scheiding van kerk en staat. En ja, deze mensen komen uit een dictatuur van 42 jaar... en vinden alles wat hun religie aantast in hun ogen gevaarlijk. Dus wij hebben het beeld van, oh jee, binnenkort gaan ze weer handen en hoofden afhakken... want ze gaan de sharia inv invoeren. Ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. Moeten we het over Gaddafi hebben natuurlijk. Een van zijn zonen, Sadi, zegt dat hij geschokt is door de brute manier waarop zijn vader en ook zijn broer om het leven zijn gebracht. Maakt volgens hem duidelijk dat geen enkele aanhanger van Gaddafi op een eerlijk proces kan rekenen in Libië. Denk je dat hij, dat hij daarin gelijk heeft? Is dat de stemming? Ja, ik kan het een beetje cynisch zeggen. Ik denk, ik denk dat hij er absoluut gelijk heeft in, in de zin dat... Er bestaat geen uh, uh, gerechtelijke systeem in dit land. Uh, juist de Gaddafi's zelf hebben dat gewoon met, al met, met voeten getreden. Ze hebben een wetgeving in dit land ingevoerd, die, uh, waar absoluut uh, geen fatsoenlijke omgang gaat met, is met verdachten en dergelijke. Dus dat nu juist uitgerekend een Gaddafi gaat klagen over het feit dat hij denkt dat hij in Libië uh, geen uh, internationaal ge geaccepteerde vorm van uh, gerechtigheid zal vinden, ja, dat heeft hij dan toch wel een klein beetje ook aan zichzelf te danken. Dat is, dat is meer maar op een groot niveau, op een grote juridische niveau wat speelt. En aan de andere kant heeft dat ermee te maken dat. Elke, elke rebel hier die vecht. en die een familielid van hoe ver ook uh, in de graad. van het Gaddafi's tegenkomt. Ja, ja. die zal zijn emoties ongemoed moeilijk kunnen bedwingen. Lex Runnekamp vanuit Benghazi. over de situatie op dit moment in Libië. Meer dan een miljoen Nederlanders hebben vaak of regelmatig last van de buren. Ze hebben frituurvet over de ramen gegooid en met uitwerpselen en afval gegooid. Van ernstige overlast kun je ziek worden. Nou, ik heb inderdaad een lichte hartaanval ervan gekregen. Dit soort burenoverlast wordt vaak te laat en halfslachtig aangepakt. Als niets meer helpt, gaat het gewoon uit de woning. Deze week tussen half tien en half elf in Caro Goedemorgen Nederland, roeren de buren. Radio 1, het nieuws van alle kanten.